Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie in Keulen heeft ernstig gefaald op oudjaarsavond... toen honderden vrouwen zijn aangerand of beroofd. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken... van de Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Hij noemde de kwestie onaanvaardbaar. De politieleiding zette volgens hem ten onrechte... geen reserveeenheden in. Ook laakte hij het gebrek aan openheid bij de politie... in de dagen erna. Verslagen reacties uit de hele wereld... na de dood van zanger en artiest David Bowie... Hij overleed gisteren op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. Volgens de Vlaamse regisseur Ivo van Hoven voerde Bowie een ongelofelijke strijd tegen zijn ziekte het afgelopen jaar. Van Hoven werkte met Bowie samen aan een muzikale theatervoorstelling en wist als een van de weinigen van de ziekte van de zanger af. Het Groninger Museum doet vandaag extra de deuren open. In het museum is een tentoonstelling over het leven van David Bowie. De Belgische jihadkenner Montasser Aldemee is opgepakt in een onderzoek naar terrorisme. Volgens Belgische media is hij een van de drie mensen die vanochtend werden aangehouden bij een drietal doorzoekingen. Aldemey werkte voor de Nijmeegse Radboud Universiteit en is geregeld te gast in talkshows. Hij zou worden verdacht van hulp aan een terreurverdachte. Volgens de VRT kwam die vrij op basis van een door Aldemey verstrekt vals document. De Spaanse prinses Cristina is samen met haar man voorgeleid vanwege belastingfraude. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij fraude met miljoenen euro's. Haar echtgenoot zou miljoenen euro's subsidie voor een sportstichting in eigen zak hebben gestoken. En de prinses zou hem geholpen hebben. Ze kan acht jaar cel krijgen. Zelf heeft ze altijd ontkend. Het weer nog. Een smal gebied met regen trekt van zuidwest naar noordoost over het land. En het wordt vijf tot zeven graden. En dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam Slotervaart en Knaalpunt Amstel 5 kilometer file. Er lag daar even een houten balk op de weg, maar die is inmiddels van de weg. Tot zover de verkeersinformatie. In Zirkus Radvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Regen.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 Het zit daar uh, zo. Ik had uh, vroeger had ik, had ik heel veel uh, vrienden. Maar nu niet meer zo. Vanwege dat zij hadden gezicht. Van dat de irritatiegrens uh, bereikt was. <lacht> ja, ja, maar vroeger. Ging, met mijn vrienden gingen we altijd naar hetzelfde café en zo. Maar, maar nu zijn ze zij naar een andere café gegaan. En nu willen ze mij niet zeggen waar, waar, waar dat uh, is. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee, we, we, nou heb ik veel meer tijd voor andere dingen te doen en zo. Dit is bijvoorbeeld, laatst was ik naar de bioscoop geweest. En net heb ik een hele mooie film gezien. En die heette, de, uh, Schindlers List heette die. Ja, maar die is mooi hoor. Dus echt, het was een hele mooie, belangrijke film. Want kijk, kijk, de mensen, mensen praten altijd wel over de Joden en zo. Terwijl nou, die Duitsers, dat, dat waren ook geen liefertjes hoor. Ja. ja.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 Dat was zo, was dan in het begin van de wereld, toen was er nog helemaal niks. Alleen een soort, een soort van jeugdboerderij met, uh, met twee mensen, Mozes en Alibaba. Maar ja maar, die, ja, maar die hadden van een giftige appel gegeten. Het was in slaap gevallen. Het was, het was keihard geregenen. En zo had het dieren van de boerderij bijna verdronken waren. Maar toen had Jezus het water veranderd in rode wijn, toen was het een rode zee geworden. En die ging uit elkaar. En toen had de ene helft de wolven opgezopen en de andere helft, Jonas, de Doper. En, oh, ja, maar die, ja, maar die, ja, is de doper, die had zoveel, die had zoveel gestopen, die was allemaal dronken geworden. Ja, en toen ging die zo, mis in, nat, nat gooien met water. Ja, dat, dat de mensen ook zeiden van, nou, wat, ga je nou met iets uit, wat is dit, nat gooien met water. Ja, en was ook terecht. Maar toen wou hij nog steeds het niet ophouden en toen zeiden ze van, nou is het mooi geweest. En toen, toen, toen heeft zijn vrouw de lille al zijn haar afgeknipt, zo'n harenkam gemaakt en die moest hij drie keer kraaien. Ja, ja maar toen wou hij ja, nog steeds niet ophouden en toen, toen zeiden ze van, nou is het echt mooi geweest. En toen hebben ze zelf aan zijn kruis gespijkerd zo. Ja. ja, dat was wel erg, maar gelukkig.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 Het was ook van Maria, Maria die was zwanger, zwanger, geworden, maar niet van haar man Jof, Jozef, Jovels of met, met, met zo. We zijn van haar huidige bekoringen gevangen, was zij. Zo. Terwijl dat een man Joost, Joost die, die dacht van dat zij zwanger was van de bemachtige Amerikaan. Want die zong altijd van Maria, al op opzij Maria. En dat was van de musical Jesus Christ Superman. En toen we hij er helemaal in de markt En die, werd, die, die, die, werd die baby die werd geboren en die ze toen met een mandje met pek en veer zou huppakee, in de slot gekieperd. <lacht> ja, en waren de koeien zo erg geschrokken dat zeven jaar lang geen bellen konden geven. <lacht> ja.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 Die hadden een toverdrang met duizend zure pommen en ganaal. En dat had, ja, had professor Barabas gemaakt. Maar die zat in de gevangenis. En toen, toen riepen de mensen. Barabas, vrij, Barabas, vrij. Want toen moest eerst iemand in de gevangenis. En toen was keizer Pilatus' zoals hij net Maar toen ging Jezus met zijn smerige poten over het water in lopen. Ja, toen zijn ze. Nou is nou het mogelijk geweest. En toen hebben ze hem gekruisigd. Nou. Ja. ja. En dat is allemaal dat in de Jordaan gebeurd. Maar dat is niet. Nee. nee.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 Ja, of dat je naast iemand hier al, die, die alleen maar over voetbal kan praten, en de dag. Tussen twee Limburgers in. <lacht> het is helemaal En het staat ook in het 12 gebouwd: dus dat, als dat je merkt dat, dat de mensen spotten. dan moet je de mensen stijgen met een brandende Braamstruik, ja. <lacht> maar, ja, maar dit is symbolisch in een wijdkalkhuis wel. Er mogen best andere houtsoorten zijn, dan staat beter uit. <lacht> Ik zeg altijd zelf van Jezus: Jezus is een goeie vind. Staat je bij te kent? heb heeft veel voor ons gedaan. Hij zei: kruis slaan. En daarom schrik ik altijd Jezus bedankt. Ja. Zie je dat in één keer met alles zeggen? Ik vindt hij hartstikke leuk. Ja. Tel ik er drie. Ja, en dan gaan we dit zeggen: 1, 2, 3. Ja, dat zal hij leuk vinden. Ja. Hans Steven met het Bijbelverhaal. Ja, blijft leuk. Miss Cliff. Got no bags and baggage to slow me down. Well, I'm traveling so fast. My feet ain't touching the ground. Traveling light. Traveling light. Just can't wait to be with my baby tonight. Well, I've got no comb and no toothbrush, got nothing to haul. I'm carrying only a pocket full of dreams, a heart full of love, and they weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that. I'm uh -huh. thing. met Traveling Light opgenomen tijdens zijn Europese tournee. Een nieuwe uh, gedigitaliseerde, gedigitaliseerde versie van het nummer Traveling Light. Joris Verveen, Carly Simon. Son of en zo dadelijk zoek ik contact met Joop van Nes... Voor het laatste nieuws over het weekend in Zandvoort, het afgelopen weekend. George Soveen, dat was natuurlijk Carly Simon en luisteraars, er is natuurlijk weer van alles gebeurd, van alles gebeurd in de, uh, Zandvoort. En als het goed is heb ik uh, Joop van Nessen, dat is telefoon. Joop, goedemiddag. Ja, correct, helemaal goed, Charles. dat klopt helemaal. Eh, wat en uh, ja. Carly Simon, leuke muziek hè? Goed hè? Ja, ja, 70 ja. jaar is al alweer, weet je dat? 70? Ja. ja. David, David Bowie 45 was. 49 geboren. Ja, David Bowie was 69. Heb je het gehoord, ja. het nieuws? Ja, ja, ja, uiteraard. uiteraard ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, we komen allemaal aan de beurt hoor, zowel voor mij als voor mij. Ja, wat, wat vind jij van David Bowie, van zijn uh, repertoire? Wel uh, niet alles vond ik, uh, vond ik uh, prettig, maar wel een groot gedeelte. Mag ik, ja, mag ik wel tot onder mijn favorieten rekenen? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Sp Space Oddity natuurlijk, hè? Die grote hit. Ja, ja, natuurlijk, ja. Ja. ja. Er zijn nog wel een paar nummers waarvan ik zeg, nou, die, die schieten er echt bovenuit. Ik heb ook een albums van hem waarvan ik zeg, nou, het ja, nou, moet maar. Het, het is omdat er Bowie bovenop staat. Ja, dat, dat scheelt dan wel je natuurlijk. Ja. En hij had ook een beetje een extravagante uh, presentatie, hè? Met kleding en nou, zo. en. Uh, <laughs> Dat kan je wel zeggen. Ja, dat behoorlijk, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Joop, wat ja, heb goed, jij... Goed, uh, hij is daar in ieder geval bekend mee geworden, Charlotte, me zijn. Zo is dat. Joop, uh, wat heb jij allemaal beleefd in Zandvoort afgelopen weekend? Ja, er was nog wel wat in Zandvoort, uh, moet ik eigenlijk zeggen. Want het begon al op, uh, op vrijdagavond. Er was in, uh, in Club Nautique de, uh, de jaarlijkse... Nieuwjaarsreceptie Nieuwe Stijl, zoals men dat noemt. Ja. Dat uh, werd op de vijfde keer georganiseerd. Ja. En dat is uh, de gemeente in, in met, samen met uh, wat uh, verenigingen, sportverenigingen, clubs, maatschappelijke organisaties... die zich dan gezamenlijk presenteren. Dat was dan een Club ja. En in dit keer waren er 22 organisaties, inclusief de gemeente, die uh -huh. daar aan deelnamen. En dat vind ik nogal wat. Ja, en dat zeker. Zijn ook bijzonder druk daar. Als je... Het is, ik weet niet of je de situatie kent van Club, Clubnautiek. Ja, ja, ja. Het is, nou, het, het, die, die, die, die smalle doorgang bij dat buffet... Ja. Ja, daar kwam je bijna niet doorheen... om nee. in, de, in de zaal te komen of eventueel terug te gaan. Maar en bedoel goed, je dat zaaltje wat erachter ligt, zeg maar? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Um, de burgemeester had daar zijn speech. Niet in dat zaaltje, maar dat had hij in het midden van de, de, die, die, die pijpelaars... zou ik hem maar noemen. Uh, ja, dat, ja <coughs> hij uh, memoreerde een aantal dagzaken van... Uh, van het vorig jaar en uh, gaat uh, ging ook uh, proberen om een blik te werpen... in de toekomst van, uh, van dit jaar. En dat, dat ging hem goed af, moet ik zeggen. Hij had ook af en toe de lachers op zijn hand. Vorig jaar had hij namelijk genoemd de uh, Republiek Zandvoort. En uh, <laughs> dit jaar ging hij daar ook verder. Het ja. was het eindejarig bestaan in ieder geval. Ja. Hij zegt, en Republiek wordt uitopgegeven. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, dus dat, dat, uh, dat uh, was, uh, was, wel, uh, was wel een vinden Ja, oké. Okay. Dan gingen we naar de zaterdag. De ja. zaterdag... Uh, was uh, ja, wat mij betreft het grootste gedeelte van de dag, uh, de, de meest plezierig Dat was de schoolbasiscontornooi. Ik zit zelf al een x aantal jaren in de organisatie. En het was de verreste keer dat we dat mochten organiseren. Um, een, school, een basisschool van Zandvoort, dat gaat om de groep 8 van de basisscholen. Die kon niet meedoen, dat was de school. Uh, die heeft niet genoeg leerlingen om een basisteam te maken van uh, zowel jongens als meisjes. Die hebben niet meegedaan. Maar de overige vijf die hebben een ontzettend leuke dag gehad. Fanatiek gespeeld, leuke wedstrijden gezien... ...en ja, eh, men was er over bezig om dat toernooi op te hebben. Um, we hebben het er al eens een keer over gehad... ...ik heb het ook met, met de collega Hennie uh, Rukert over gehad... Ja. ...en dat, um, gelukkig is dat op dit moment niet het geval meer. Um, men gaat, als het goed is, volgend jaar weer op dezelfde voet verder... ...en dat is alleen maar goed, want je hebt gezien... ...afgelopen zaterdag in, in de corvus Sporthal ...dat... Uh, de uh, groepen 7, die volgend jaar dus groepen 8 worden, staan te trappelen om mee te doen om te gaan beginnen. <lacht> ja. En dat is uh, uh, mijn goede. Goede zaak, uiteraard. <lacht> Uiteindelijk werd uh, de Oranje Nesserschool uh, echt fluitend uh, kampioen. Uh, zowel de jongens als de meisjes wonnen alle wedstrijden. Dus geen punt laten liggen. En die werden dus ongeslagen uh, schoolbasketbalkampioen 2016. En dat is alweer een tijdje terug dat de ONS dat is geworden. Uh, dan in de middag hadden wij nog de, de traditionele nieuwjaarshockeywedstrijd. Dat was. Uh, bij uh, de hockeyclub Zandvoort uiteraard. Dat is al jaren het uh, geval een, een wedstrijd tussen een gemixteam van uh, de ZHC, Zandvoort's Hockeyclub, en de gemeente Zandvoort. Dit jaar deden er een examen aantal brandweerlieden mee van de gemeente Zandvoort. Ambtenaren van de gemeente Zandvoort, die ook lid zijn van de hockeyclub, die deden dan in het gemeente uh, uh, team mee. En ook wethouder eh uh, jan Bluis, wethouder van sport, die uh, speelde in dat team mee. Uiteindelijk won uh, de... Uh, uh, de hockeyclub uh, met 3-0, maar uh, met rust is het toch 0-0 en dan moet je toch nog eigenlijk op je, op je tellen passen, als hockeyclub zijn, denk ik. Ja. <laughs> maar die hockeyclub heeft uh, wel goed gescoord uh, in de derde helft en dat uh, is uh, hockey eigen, mag ik wel zeggen. Okay. Uh, dan hebben we s'avonds uh, bij Café Neuf uh, een, een heel bijzondere nieuwjaarsparty. Uh, Dennis Burke en de Soul Power band traden op en ik ben blij dat ik geweest ben, Cheryl. Um, um, waarom ben ik blij geweest? Omdat ik uh, eindelijk de eerste keertje de soul van de jaren eind jaren 60, begin jaren 70 terugvond. Oké. Okay. Goed gespeeld, ja. een grote groep met negen mensen. Um, die, die ontzettend leuke muziek maakten. Hele herkenbare nummers. Ook wat minder herkenbare nummers. Nummers van Wilson Pickett bijvoorbeeld. Ja. En, uh, James Brown, noem maar op. Je, je kent ze zelf wel. Zelfs ze zelf, zelf ook wel spelen, neem dus ik aan. Sterker nog, ik ken ook een paar van die muzikanten die meededen in die band. Okay. Uh, percussion ja, jongens en zo. En ja. dat het, het zijn muzikanten die ook regelmatig terug te vinden zijn in het jam circuit. Tegenwoordig is het okay. er in de horeca etablissementen in Noord-Holland, maar ook daarbuiten. Vindt overal in de jam sessies plaats. Dat is leuk voor de horeca. Want die hoeven dan de muzikanten niet te betalen. Hebben we ja, een tent Ja, ja, voor... ja, ja. <laughs> ja, ja dat, is, dat is waar. Maar ja goed. Vaak pikken ze toch nog wel hier een centje mee van de organisatie. Hoor. Maar dat is weer wat anders. Ja, ja. Ik heb wel van, van Marthe Bruin van Café Nes gehoord. Dat ze zeker nog een keertje op de agenda staan. Ja. Maar ook in de toekomst zullen er een x aantal. Uh, toch uh, uh, uh, uh, andere hele bekende groepen. Uh, ...daar op gaan treden. Okay. En uh, dat is eigenlijk uh, hetgeen dat ik... Uh, ...nee, niet, niet waar... ...want we missen daar nog eens het nieuwjaarsconcert... ...en dat was zondagmiddag in de Agatha-kerk. Um, een bomvolle kerk. Ja. Echt. Er waren al stoelen bij gezet... ...en er werden er nog meer stoelen bij gezet. En het was een uitstekend concert... ...waarin voornamelijk, vind ik... ...de jeugd zich goed profileerde. Het okay. was een... Uh, een bent op... Uh, met, kinderen tussen, me, uh, met kinderen tussen de... 7 en 14 jaar. De uh, New Harlem Brothers. Nou, maar er waren dan ook sisters in principe bij. Uh, heel goed gespeeld. Leuk, enthousiast. En dan zie je ook dat... dat kinderen... Um, uh, uh, ...goed in de stramine kunnen lopen. Okay. Het, ontzettend goed gemuziegeerd. Uh, er zat uh, een jongen bij... ...die was... <laughs> meer groter... ...was dan niet zelf. Maar ja, die speelde dan ook... Uh, ...bassaxofoon... ...en dat zijn altijd... Uh, die grote dingen. Maar uh, er stond ook... ...eentje van zeven bij... ...en die speelde een trompet solo... Geweldig. Oké. Okay. Hartstikke goed. Ja. Heel erg leuk om te zien. Hé, hey, maar wat, wat, wat, voor repertoire je ook, eh, uh, uh, met je mond? Uh, ze speelden moderne nummers, wanneer in een brassband, eh, uh, eh, uh, zeg maar. Ah, als ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. En uh, dat, is, dat uh, bestaat al niet zo gek lang. Het is uh, voortgekomen uit uh, muziekscholen in het Haarlemse en de omstreken. En Leo Sanders van uh, de New Wave Muziekschool in Zandvoort... ...die heeft gevraagd aan uh, die leider van dat, uh, van dat orkest of hij mee wilde doen <coughs> aan het uh, concert. En dat heeft hij graag gedaan. En dat is <coughs> echt niet tegen ons zorgen, gezegd, want het was grandioos, het was heel... Heel, heel eh, ja, zal ik zeggen, eh, sensationeel, bijna zou ik willen zeggen. Ja. En heel goed gespeeld door de jeugd. Tot en met 14 jaar. Ja, de... dat is niet gering. Nou, dat is eigenlijk hetgeen dat ik beleefd heb van het weekend, Charles. En ik ben er druk genoeg mee geweest. Ja, ja. Ja. Ik heb uitstekend vermaakt, om heel eerlijk te zijn. En hey Joop, die Agatha-kerk, zit die normaal ook altijd zo vol? Of is dat, was bij... Nou, dat bij uiterst nu het geval? <laughs> Ik ben bang dat het alleen met uh, groot evenementen is. Zoals ja. bijvoorbeeld uh, de grote productie van de uh, Classic Concerts. Ondanks ja. uh, met de uh, Maasjes star koor uh, en dan uh, nu met, met het Nieuwjaarsconcert. Ja. Want ook in Zandvoort loopt de kerkbezoek terug. Ja, ja het is, dat is. is een he. trend, uh, volgens mij. Uh, in de landen, en niet alleen in Nederland, maar uh, overal in Europa, neem ik aan. Ja. En, uh, ja, ik, wat ze eraan moeten doen, dat is niet aan mij, maar ik, ik constateer wel dat het, uh, het kerkbezoek terugloopt. Ja, hoe zou het komen Joop? Heb, heb jij daar een verklaring voor? Of? Nou ja, ik, ik, ik denk er het mijne van, laat ik het zo zeggen. <laughs> nou, je hoeft, uh, je hoeft het ook niet uh, op de radio zeker niet uh, bekend te maken. Nee, dat hoor. bedoel ik dus. <laughs> nee, ja. hey, uh, ik, dank jou weer, ik dank jou weer bijzonder voor, uh, voor jouw bijdrage. Ik ja, hoop ga, ga. dat ik ook volgende week uh, weer een beroep op je mag doen. Ja. ja, en mocht je al... is het nog, nog maagdelijk schoon hoor, mijn uh, agenda vervolgens? Nou, Joop, zou je hem dan uh, vast willen zetten voor me? Kwart over één volgende week? Ik <laughs> doe mijn best. Hé, <laughs> hey, nogmaals dank, hè? Oké, okay, okay. graag gedaan en uh, tot de volgende keer, Jeroen. Fijne dag. En ik dag. hoop dat je dan uh, eindelijk weer een sidekick hebt. Oké, okay, ja, dat gaat gebeuren. Dat, uh, de achttiende weer, dus... Uh, Oké, okay. ja. prima. Oké, okay. doel. doel. hoi. Tomorrow niet druk maken, luisteraars. Don't worry about a thing. Madcon was dat. Het had. nieuws. Rem Zandvoort. Met Charles Duif. Ja, we gaan volgende week weer een sidekick die het nieuws gaat voorlezen. Dat komt goed uit, want ik ben daar niet zo heel erg sterk in, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, ik ga het toch proberen. Allereerst maar de traditionele kerstboomverbranding dit jaar. Op woensdag 13 januari gaat het plaatsvinden rond de klok van half acht. Op het strand, ter hoogte van het Schuitengat. Nou, dan heb ik het over de doorgang aan de achterzijde van Dirk van der Broek. Eh, richting het strand. Kerstbomen die kunnen 13 januari worden ingeleverd tussen de klok van 1 uur middags en 4 uur middags. En dat kan met de remise aan de Kamerling Onderstraat 20. Of bij het schuitenvat schat op het, uh, op het strand. En voor elke kerstboom die u inlevert krijgt u een kwartje en ook nog een lot. Er worden twintig cadeaubonnen van vijf euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend. In de Zandvoortse krant en ook op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl Nou, elektrisch rijden met auto wordt nog makkelijker in antwoord, Om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende vraag... naar laadpalen voor elektrische voertuigen... heeft het college van burgemeester en wethouders besloten... om een openbare laadpaal te plaatsen aan de JG Metzgerstraat... nabij de Jacob van Heemskerstraat. Nou, deze laadpaal is recent geplaatst en wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland. U kunt ook zelf een openbare laadpaal aanvragen. Dat kan uh, op de volgende manier. Uh, u kunt dan uh, uh, contact opnemen met de gemeente. En deze hebben, weer, deze hebben weer een overeenkomst gesloten met Allego. En dat is een leverancier uh, van, uh, van oplaadpalen... die aan de gemeente op basis van de aanvraag... een particulier bedrijf uh, of ook een... Uh, gewoon een particulier uh, uh, als persoon, zeg maar... laadpalen mag toekennen... en ook mag plaatsen in de openbare ruimte. Aankomende vrijdag is het zover. Dan vindt, de jaarlijkse, uh, dan vindt het jaarlijkse jeugddebat debat plaats op het gemeentehuis. Dit debat vindt plaats uh, als afronding van het thema jeugd en politiek. Eerder ontvingen alle scholen het leskoffertje... en brachten leerlingen een bezoek aan het gemeentehuis. De jeugdraad krijgt zo'n 2000 euro en mag dit besteden aan een van de voorgedragen projecten. Door de scholen zijn uh, een hele, hele hoop projecten voorgedragen. En de leerlingen zullen op 15 januari rond de klok van 1 uur... met elkaar gaan uh, debatteren over de volgende onderwerpen. Een schone zandvoort, dat begint bij jezelf. Het opknappen van het skateplein, dat is ook een onderwerp. En het nut van een les over wat je doen moet... als je onverhoopt in een vak mocht vallen bij het schaatsen. Wat u ook moet weten is dat de gemeente van plan is om volgende week... het plantsoen aan de Keesomstraat, de hoogte van de bushalte, te renoveren. Het gaat om het terrein gelegen tegen de flat De Vazant. Even de planning van de werkzaamheden. Er zal wat overlast plaatsvinden. En dat heeft meestal te maken met geluid van machines... tijdens het kappen van bomen enzovoort. De planning is als volgt. 11 januari is het gestart. Vandaag dus. Tot 13 januari vindt dan het kappen van de grote populieren en het rooien van het groen plaats. Grondwerk dat gaat plaatsvinden vanaf 13 januari tot 22 januari. Dan heb ik het over aanbrengen van heuvels en het aanbrengen van beplanting vanaf 19 januari. En afhankelijk van de weersomstandigheden vindt dat zeg maar tot mei 2016 plaats. Nou tot zover het, uh, het nieuws bij ZFM Zandvoort. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag trekt een regengebied noordwaarts over het land. Daarna volgen wat drogere, maar ook weer buige perioden. De wind komt uit zuid tot zuidoostelijke richting... en is in het binnenland matig van kracht... Aan zee en op het IJsselmeer waait het rijkkrachtig. De temperatuur komt uit op een graad of 6, 7. <middels> Morgen luisteraars moeten we rekening houden met enkele buien. De zon blijft meestal verborgen achter een dikke laag bewolking. En de temperatuur stijgt wederom naar 6 of 7 graden. De wind is dan matig tot krachtig en komt uit de westelijke richting. Wednesday, oftewel woensdag, dan liggen er opnieuw uh, buien in het verschiet. Kan het niet leuker maken dan het is voor u. Maar tussendoor schijnt ook weer even de zon. In Zeeland kan de temperatuur oplopen naar 7 graden. Maar in het noordoosten wil het met maximaal 4 graden qua temperatuur niet vlotten. De wind is west- tot noordwestelijk. Maakt het voor het gevoel er niet warmer op. Oh, donderdag begint de dag koud... En wordt het in de middag ook niet warmer dan een graad of drie, vier. De, de bewolking laat weinig ruimte over. Voor de zon komen maar uh, enkele momenten... want er komen weer verschillende buien voor. De meeste plaatsen valt er regen. Maar regionaal kan er dan ook al natte sneeuw gaan vallen. Dat duidt op een kouder wordend klimaat. Vrijdag wordt het nog iets kouder. En begint de dag op veel plaatsen met vorst. De buien die krijgen dan ook een... Uh, Winters karakter. Die kunnen zelfs een karakter krijgen dat de sneeuw blijft liggen. Ik hoop niet dat het gaat ijzelen, want dat lijkt me nou weer minder leuk. In het weekend is het dan veelal droog, wordt voorspeld, Maar als er dan iets valt, dan is het toch een uh, lichte sneeuwval wat wordt verwacht. Dannacht, dan gaat het vriezen op grote schaal. En overdag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een paar graden boven nul. Maar in het noordoosten van het land, ja, daar kan het ook overdag blijven vriezen. En tot zover het weer bij ZFM Zandvoort. Nou, ik blijf de zon maar volgen. Dat lijkt me een goed plan. One day you'll look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun.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 Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Ja, een bieteltje, I'll follow the sun. Straks uh, voor onno nog uh, Percy Sledge met uh, Listen... Uh, nee, Lost in Music, zo is het. Niet Listen to the Music, dat zijn dan natuurlijk weer de Doobie Brothers. Weer een heel ander nummer. Uh, we gaan een nummer draaien van uh, Daft Punk, One More Time. Dustpunk met one more time. Nou, we gaan uh, ook nog een keertje draaien. Uh, Lost in music. En dan doen we het. Dit is natuurlijk niet van Percy Sledge. Ik had mijn bril niet op, dus ik zag het niet helemaal. Maar natuurlijk Sister Sledge zijn ook sletten, maakt allemaal niks uit. Maar ze waren verloren in music. Lost in music. Speciaal voor mijn hoffotograaf Onno Hulstof. We're lost in music. Nou, dat zijn we zeker als we naar het volgende nummer luisteren. You're my inspiration. En dan heb ik het natuurlijk over Chicago. De zanger heet Pieter Citera. Je kent hem ook van uh, If You Leave Me Now. Chicago, de zanger Pieter Citera. You're My Inspiration. Nou, hij was ons aller inspiratie, David Bowie, hij is niet meer, hij is helaas overleden. U heeft het uh, al vele malen kunnen horen. Ik heb beloofd dat ik ook nog wat van zijn nieuwe uh, album Blackstar zou draaien, dat ga ik ook doen. Het nummer Lazarus, waar al uh, om over wordt gesproken en uh, wat wordt beschouwd, een van de mooiste nummers van het album. Ik hoop dat u ervan genieten gaat, Lazarus, David Bowie. Look up here, man, I'm in danger I've got nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl Drop my cell phone down below That just like me. album Blackstar, een nummer van David Bowie, Lazarus. Het nummer duurt overigens, luisteraars, de gigantische lengte... van 6 minuten en 22 seconden. Dus het is een best wel een heel lang nummer. Ik hoop dat het er van genoten heeft. Ik moet er alweer uitzien, want uh, ja, de klok is onverbindelijk. Ik sluit af met een stukje header van The Carpenters, instrumentaal. En uh, ik wens u allemaal nog een hele fijne maand. Ik ben er morgen weer, tussen de middag, van 12 tot 2 met een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunst. Dan hoop ik met een sidekick Imka Drommel... die meer komt assisteren. Uh, en uh, ja, dan uh, kan ik mijn stem wat een hezigheid betreft... een beetje sparen morgen. En dan kan ik u ook sparen met uh, het vreselijke heese stemgeluid. <laughs> Dank voor het luisteren. Tot morgen.